1 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Inter Milaan heeft Frank de Boer ontslagen. Dat heeft de club bekendgemaakt. Gisteren meldden Italiaanse media al dat de Boer kan vertrekken. Zijn positie was volgens het clubbestuur niet langer houdbaar... na het 1-0-verlies tegen Sampdoria afgelopen weekend. De ploeg is afgezakt naar de twaalfde plek in de Italiaanse eredivisie. Frank de Boer was bezig aan zijn eerste seizoen bij Milaan... Strijders van IS bieden felle weerstand tegen het Iraakse leger in de stad Mosul. In het centrum van de belegerde stad worden zware gevechten verwacht. Gisteren kwamen elite-eenheden al in het oosten van de stad. Nu rukken Iraakse troepen op in de buitenwijken, al dus een Iraakse generaal. IS-strijders zouden betonnen muren hebben geplaatst als verdediging. Gevechtsvliegtuigen van een coalitie onder leiding van de VS... voeren sinds vanochtend luchtaanvallen uit op IS-doelen in Mosul. Ondanks maatregelen in de accountancy-sector is er nog een hoop mis. Dat is de conclusie van een speciale commissie die de veranderingen onderzocht. In 2014 kwamen accountantskantoren onder vuur te liggen. Na een reeks schandalen, jaarrekeningen werden vaak slecht gecontroleerd... waardoor fraude verborgen bleef. En volgens de autoriteit Financiële Markten... lieten accountants zich te vaak leiden door eigenbelang of commerciële belangen. Op de A15 is een vrachtwagenchauffeur omgekomen... Het gebeurde ter hoogte van Hardingsveld-Giezendam bij werkzaamheden. De vrachtwagenchauffeur botste op een pijlwagen. Die wordt gebruikt bij wegafzettingen. Na de botsing vloog de vrachtwagen in brand. Drie mensen die aan het werk waren hebben nog geprobeerd om de chauffeur van 44 uit zijn cabine te halen. Maar de man kon niet meer worden gered. Het weer nog vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Later op de dag gaat het regenen. Het wordt maximaal 14 graden. Vanavond wordt het vanuit het noorden op de meeste plaatsen droog. Vanaf morgen blijft het wisselvallig bij een graad of 10. Dit was het EFK. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. En dan sluit ik net als viesje, maar vijf. In a little cafe, just the other side of the border. She was a city that gave me luck.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 was empty Then I heard Jose say Man, you know You're in trouble Plain tea So I dropped My drinks from my hand. Wachten. Maar ik zocht iets en dat kon ik zo gauw niet vinden. Dus, ik, dus als ik dat nog vind, eh, want dat vond ik wel passen bij vandaag. Als ik dat vandaag nog, als ik dat nog kan vinden, dan, eh, dan komt dat nog. Dus dan houdt u dat even te goed. Ik kon, ik kon even zo gauw niet vinden wat ik, eh, wat ik zocht. Ja, ik heb het wel. Ik heb het thuis op een LP. <lacht> ja, heb ik hier niks aan. Als hij thuis ligt. Goed, dus we gaan even lekker door. Gewoon met muziek. En uh, mocht ik het nog vinden. Dan, dan ga, ik, uh, ga ik het nog wel voor u, voor u draaien. Willi de Velders. En uh, come a little bit closer. En we gaan verder. Met. Uh, met uh, uh, oh, nou het gaat weer lekker. Het, het, het zit allemaal weer mee vandaag. Son. Het wil allemaal weer alweer. Allemaal ik zei het toch aan het begin. Wordt het zo'n uitzending? Ja. Nou, uh, ja. Het wordt er weer zo in. Maar ik heb hem toch gevonden. Too young to rock and roll. Come is. And too long and. Boris trousers are kind of tight. I'm fashionable. Ten feet high. Hey hey hey. Great say to, to life. And bells buckle yesterday's dreams. The transport camp, profit of day David's son and the triumph on the hill counted his friends in the burnt class and praised that he always will. But he's the last of the blue blood, and Greece and Father. And all his mates are doing time. Her marriage went through. To make a time before he takes his leave. Up on the A1 by Scotch Corner, just like it used to be. And as he flies, and it's <laughs> his in his eyes words, echo the final of Anderson. Too old to rock and roll and too young to die. Ja, lekker hoor. Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Jawel. Hey, uh, Stan, heb je al honger? Ja. Ja, hè? Ja. ja, je hebt honger, hè? Ja. Nou, dan gaan we het recept maar doen. Ja. Wacht even. Alles gaat nu echt mis vandaag. Maar we gaan uh, zo meteen even uh, lekker eten. Dat stukje, kamer, wat, uh, wat ik beloofd, dat komt zo meteen hoor. Ik ga het als Sander het recept voorleest. ga ik het even checken of het goed is. En dan gaan we net even draaien. Maar uh, <coughs> eerst even zo meteen uh, natuurlijk uh, lekker eten. Hebben we wat lekkers vandaag uh, <laughs> Ja, heerlijk. Oh, oké. Okay. <laughs> nee, het is niet helemaal my cup of tea. Nee, nee. Maar goed, we gaan eventjes...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 en voor vier personen heeft u ongeveer 10 minuten de tijd nodig om de volgende ingrediënten te verwerken. Dat zijn 6 plakjes uh, bladerdeeg 4 eetlepels olijfolie of arachideolie, wat u maar wil. 6 uh, rode uien in ringen. 1 eetlepel verse tijm of 1 ge uh, theelepel gedroogde tijm, want het is net wat sterker. 500 gram witlof. 200 gram kruidenkaas. 1 losgeklopt ei. 150 gram gemengde bladsla en twee tomaten in plakjes... een halve komkommer in plakjes... 50 ml slaasaus... en één eetlepel pesto. Hoe gaat u te werk? Verwarm de oven voor op 210 graden... en vet de taartvorm in. Bekleed de taartvorm met de deegplakjes... en druk de deegranden tegen elkaar aan... zodat u één geheel krijgt. Prik het deeg in met een vork. Verhit de olie en bak hierin de uieringen... 5 tot 7 minuten... en bestrooi deze met tijm, zout en peper... We krijgen hier iedere dag. Snijd intussen dag? Nou, 1 cm van de onderkant van de witlof en halveer de stronkjes in de lengte en snijd ze in lange repen. Schep de uien uit de pan, voeg de rest van de olie toe en bak de witlof ongeveer 2 tot 3 minuten mee. Verdeel de uienringen en de witlofrepen over het bladerdeeg en verdeel de kruidenkaas erover. Bestrijk de deegranden met het losgeklopte ei en bak de taart in circa 20 minuten in het midden van de oven. Meng ondertussen de sla met de tomaat... komkommer en slaas en pesto... en serveer deze bij de witloftaart. En ik wens u eet smakelijk. Oh, je bent niet zo van de vegetarische? Niet van de witlof. Oh, van de witlof. <laughs> oh, dat vind ik nou juist lekker. Heerlijk. Maar goed, ik moet even... Ik hoop dat het werkt, allemaal wat ik nu wil. Want uh, ik had u een conferens beloofd. Ik hoop nou dat het, het doet. Maar Twijfel ik nog even aan. Maar oké, okay, we gaan proberen. Kijken wat er gebeurt. Uh, het zou nu ongeveer moeten gaan gebeuren. En uh, dan heb ik een hele leuke conferentie. Maar het doet het lekker niet. Ah. Heb ik weer. Ah, ik word hier zo moe van. Hè. Het wil gewoon niet. Ik wilde u iets heel leuks laten horen. Maar... Ik denk dat ik toch een keer de LP van de huis mee moet nemen... Om, om dit een keer te kunnen draaien. Oh nee, toch niet. Ja. We krijgen hier iedere dag, ieder etmaal... krijgen wij hier honderdduizend kandidaten van de aarde. Krijgen wij. Ik praat niet over de andere planeten, ik heb het nou alleen over de aarde. Honderdduizend. Ja. Ja. Het is het een aandoenlijk gezegd. Al die mensen staan dan nou voor de poort. Een lange rij, allemaal in pyjama met hun ziel onder hun arm. <lacht> Altijd weer van die lui die roepen, ik was goed katholiek, ik heb vooral niets mee te maken. Ja, dat is jammer. Het is maar een heel kort fragmentje. Nou, ik ga die altijd wel een keer meenemen. Want uh, natuurlijk, dat zoiets leuks niet, niet integraal ergens te vinden is. Het ging om de conferentie van Vols Jansen en, uh, over, uh, als engel over de hemel. En omdat het vandaag natuurlijk allerheilig is en morgen allerzielen... dacht ik zo van, nou, dat is wel even toepasselijk om dat even te draaien natuurlijk. Maar ja, ik kan het nergens vinden, jongens. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Nou, hier is Andrew Gold. En dan hebben we de tijd Lonely Boy. lonely boy. We gaan door met uh, een tweede track van het nieuwe Stones album dat er trouwens aan te komen. Hè. Dat uh, 2 december komt hij uit, maar ze zijn al een beetje aan het plagen door plaagstootjes uit te delen. En uh, dan hoor je af en toe gewoon hoor je weer eens wat. Dit is er een. Hate to see you go. de The Rolling Stones. Awesome. Zo gaat het nieuwe album heten. Komt uit op 2 december. Maar dat heb ik wel vaak verteld. En dit was de tweede track die uh, te vinden is in, op het internet. En uh, klinkt gewoon weer lekker. Het heet To See You Go. Jawel. Goed. En uh, dat, doen ze allemaal, uh, dat doen ze allemaal zelf. Ja. Niemand ingehuurd. Allemaal zelf. Eric Carman. Mooi liedje. Those days are gone Versie van de nummer, waar hoor je dat nog <tugt> tegenwoordig? Tegenwoordig uh, hoor je dat niet meer zo vaak. Eric Carmen, een prachtig stuk. En uh, dit is een keer de hele lange, mooie zes minuten durende versie. En met dat prachtige middenstuk erbij. Je zou bijna denken dat je naar CFM klassiek zit te luisteren, maar mm, dat was niet zo. Het is nog steeds Stand voor het lunch. En het is jou nog steeds tijd voor het nieuws. Ja, we moeten dit nieuws ook gaan doen. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Sandra van Lissenberg. Anne van ook nog. Van oh, van, oh, het is geen van. Nee, oh, nee, het is geen van. Nee, nee, Sandra Lissenberg. Dank Dat wel, je wel. Wel goed, zeggen. Het regennieuws van 1 november. Met ingang van vandaag tot maart 2017... is er, net als vorige winter, een aantrekkelijk tarief voor heel Zandvoort van 50 cent per uur. De minimale inworp is eveneens 50 cent... En dit tarief geldt tevens voor de parkeergarage in het LDC en parkeerterrein De Zuid. Het wintertarief is bedoeld om het voor de bezoekers aantrekkelijker te maken om in de winter naar Zandvoort te komen. Voor parkeerterrein De Zuid is per 1 december, net als in parkeergarage LDC, een vrije uitrittijd van 20 minuten. Dit betekent dat bezoekers binnen die tijd gratis de garage of het terrein kunnen verlaten. Vanaf vandaag wordt er weer gejaagd op de damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen bij Zandvoort. De boswachters hebben vanaf 10 maart dit jaar een ontheffing op het jachtverbod om het hertenbestand in vijf jaar van ruim 3500 terug te brengen tot minder dan 1000 herten. Ondanks protest van faunabescherming heeft de Haarlemse rechter in augustus jongstleden geoordeeld dat de ontheffing op het jachtverbod op de damherten terecht is. In Zuid-Holland moet de rechter nog uitspraak doen in een soortgelijke zaak. Een derde van de Amsterdamse waterleidingduinen ligt namelijk in die provincie en de faunabescherming heeft ook daar protest aangetekend. De commissie Milieueffectrapport heeft het Milieueffectrapport voor de Rijkstructuurvisie Windenergie op zee aanvulling gebied Hollandse kust opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat het aangepaste rapport de gevolgen voor het landschap en natuur voldoende beschrijft. De onafhankelijke commissie is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. De ministers van Infrastructuur en Milieu en die van Economische Zaken willen het bestaande windenergiegebied, Hollandse Kust, uitbreiden met een zone tussen de 10 en 12 mijl uit de kust. Hiermee worden deze gebieden geschikt voor aansluiting op het elektriciteitsnet via standaardplatforms met een capaciteit van 700 megawatt. Voordat de ministers een besluit nemen, hebben zij de milieugevolgen laten onderzoeken in een milieueffectrapport. Eerder constateerde de commissie dat het rapport niet compleet was en de ministers hebben het rapport daarom laten aanpassen. De politie in Haarlem kreeg maandagavond tegen middernacht meerdere meldingen binnen van mensen die last hadden van een toeterende trein. Agenten gingen op onderzoek uit en al snel werd duidelijk wat er aan de hand was... Een schoonmaker had tijdens zijn werk per ongeluk de klakson geactiveerd en kreeg deze niet meer uit. Nu opgelost, de Haarlem, zo schreef de politie s'nachts op social media. Op donderdag 3 november wordt er vanaf 7 uur s avonds op de Algemene Begraafplaats in Zandvoort een lichtjesavond georganiseerd. Iedereen is welkom om deze avond zijn overleden dierbaren te herdenken... en een moment van aandacht te schenken met een kaarsje en een persoonlijke wens of groet. Tussen 7 en 9 uur is de begraafplaats gedeeltelijk verlicht. Als men het graf van een dierbare wil bezoeken... dan is daar de gelegenheid voor en men wordt geadviseerd... een zaklantaren mee te nemen. De Lichtjesavond is een initiatief van de commissie Begraafplaats... en wordt u aangeboden door de gemeente Zandvoort... en het uitvaartzorgcentrum Zandvoort. En tot zover het Regio Nieuws. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na een vrij laatste dag van oktober ziet het weerbeeld er voor deze 1 november wat minder uit. De bewolking heeft de overhand, maar zo nu en dan kan ook de zon even schijnen. Vanmiddag kan er lokaal wat richt, lichte regen en motregen vallen... op de passage van een zwak koufront. De wind wordt noordwest en neemt toe naar matig over land en naar vrij krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt hierbij naar 14 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er afhankelijk flinke opklaringen... en is het droog. In de loop van de nacht neemt de buienkans geleidelijk toe... de noordwestenwind waait matig tot krachtig... en de temperatuur daalt dan naar een graad of 7...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 Leuk, gezellig. Hé, hey, uh, single lady. Uh, waarom eigenlijk? <laughs> nou, ik kan bij dat nummer nee. nooit stilzitten. Als nee, ik hem, dat zag, ik. Als, dat zag als, ik. als ik hem hoor. Dan, en dat, nou, als ik thuis ben, is het helemaal hilarisch. Ja. Ja, ieder, iedereen heeft wel eens dromen. En ik, dan droom ik dat ik even Beyoncé ben. En dat, ken je die clip van het liedje? Uh, ja. Van die, van die hele mooie gevormde vrouw. Van die, ja. van die pakje. Nou, dan, dan ga ik ook zo. Gewoon even ja. mijn... Uh, ja dus, uh, even mijn momentje. Even jouw. Jou, uh, ja, nou, dat mag toch? Ja, precies. Ik gun je dat van harte, Dan. We hebben het ook met liefde gedraaid. Even dit prachtig liedje, Single Lady. Het is daar nog een leuk nummer ook. Het zwingt als dus een trein. Heerlijk. Goed, we gaan even naar de dijk. Duh. En uh, dat heet Zelfs de Regen. Van hun laatste album is dit. Het dit is lekker. te regenen en het gaat mis, ik ken mezelf, ik weet hoe het is, dan zie ik die druppels tegen mijn raam en voor ik er heb, noem ik jouw naam. Van, uh, van de dijk dus. En dat heette dus... Uh, uh, zelfs de regen... We gaan even een bluesje draaien. is ja, dus af en toe moet dat gewoon ook eens kunnen. Het zijn van die songs die je uh, bijna nergens op de radio hoort. En daarom vind ik dat wij dat ook wel af en toe wel eens mogen doen. Het is van... Uh, the Allman Brothers the Allman brothers die Band. Of Allman Brothers, net hoe je het wil. Keurig Engels is die Allman Brothers Band. En in Amerika is die Allman Brothers Band. Nou, oké. Okay. We hebben ook dat verschil weer aangemerkt. Maar... Uh, het heet Stormy Monday. En dat op een dinsdag. Dat hou je toch ook niet van mogelijk? Oh hij doet het weer niet. Uh, computers. Vreselijke dingen zijn het soms. Maar goed, misschien nu wel. Mocht niet? Kom nou. Ben ik nou eens mee? Computer. Woe! Ja, dat is hij hoor. Nou, even weer terug zo. Computers. Soms haat ik die dingen. Stormy Monday, the Almond Brothers Band. Blues en live Oak. Stormy Monday Lord But Tuesday's Just as bad They call it Stormy Monday But all Tuesday's just as bad so sad The eagle flies on Friday And Saturday I go out to play The eagle flies on Friday Lord, Saturday I go out to play mm -hmm. Sunday I go to church yeah. Lord, and I kneel down to pray Lord, have mercy On me, well, Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. Though know I'm a child, trying to find my baby. Somebody please send hold to me. Lekker. Maar het duurt nog even. En in verband met de tijd, dames en heren. Moeten we, maar ik ga een andere keer nog wel eens een keer helemaal draaien. Maar het is, uh, ja, we moeten ook nog uh, iets anders doen. Voordat uh, straks de klok helemaal onverbiddelijk is natuurlijk. Hè. En dan wordt Sandra kwaad. En dat, is, dat wil ik toch niet op mijn geweten hebben. Nou, het wordt ik wordt niet zo snel kwaad. Dat wil ik niet op me geweten. Hé, hey, daar is die. Ja, tuurlijk. Wat dacht jij? Als je een vraag stelt over dit nummer, moeten we het ook nog even draaien het antwoord, ik weet niet, ik, ik heb niet op Facebook gekeken of het de of goede antwoorden ingevuld zijn. Eén weet ik zeker, even heeft het wel gedaan, die heeft mij persoonlijk geappt. Dus die krijgt sowieso een plaats in de Hall of Fame. Maar geef jij eerst maar even het antwoord. Het uh, juiste antwoord van de gitaarsolo in dit nummer uh, is van Eddie Van Halen. Ja. Dus antwoord C. Antwoord C. Nou, als u dat ook goed had, dames en heren. En uh, heeft er ook op gereageerd. dan, uh, nou, dan zit u gewoon nu in de Hall of Fame. En uh, dan nog maar even Michael. Hè? Toch? Yes. Zou, en ik, Eddie. Hem op, zou ik hem opnieuw opzetten? Even? Nee, laat maar gaan. Oh, laat maar gaan. Oké. Okay. track van het uh, allerbest verkochte Michael Jackson <tiek> album. Echter, hij was toen op zijn hoogtepunt. En uh, wat nog meer zei, hij zag er ook nog goed uit toen. Later is dat allemaal een beetje veranderd. Zoals u ik wel weet natuurlijk. Want hij heeft later uh, ja, zelfbewust zijn uiterlijk behoorlijk naar de knoppen geholpen. Om het zo maar eens te zeggen. Goed, toen was het nog een, een, een knappe vent en een knap album natuurlijk ook. Vooral met heel veel credits voor uh, producer uh, Quincy Jones. Die er een hele dikke steen aan heeft, bij, nou, muur aan heeft bijgedragen. Maar dus een hele muur. En uh, in verband met onze, onze quizvraag natuurlijk he, was het even een draagende mef helemaal Ook met die solo van, solo van Eddie Van Halen. Nou, die heeft het toch als Nederlands jochie toch maar aardig ver geschopt daar. Vind je Ja. Ja, oh, een Nederlandse jongen. Eddie Van Halen. Het heel leuk. dat hebben ze in Amerika van gemaakt. Hij had gewoon van Etje Halen. Wat je... huh? Etje Pendenburg had je. Pendenburg. Ja, had je ook. Adje van de Berg, hè. Ja, ja. Maar ja, kan je de Amerika niet uitspreken? Adje van de Berg. Nou, dat kan niet. Ja. Maar dat zijn toch wel eventjes Nederlandse jongens die het daar even behoorlijk gemaakt hebben. ja. Shock in Blue ook trouwens. T-set. Ja. Allemaal grote hit gaat in de Amerikaanse top 100. Jawel. Hé, hey, het zit er alweer op, Sam. Het is alweer klaar. Het gaat dat snel, hè? Het gaat weer heel rap. Op deze allerheilige dag. Ja. ja. Morgen, alle zielen. Wat is het verschil? Hé? Huh? Wat is het verschil? Ik ben niet katholiek. Oh. Nou, vandaag herdenken wij alle mensen die... ...heilig zijn verklaard. En, oh. en die daar in de hemel een beetje heilig zitten te zijn. Moeder Therese ook, hè? Die hoort er ook tegenwoordig bij. Ja, die hoort dat tegenwoordig, tegenwoordig ook bij. Toch hol. Nee? Ja, de hol. <laughs> en uh, die, die andere, die Poolse paus, die, die, die, die, Pools, die, die oh, zit er ook ja. bij. Die is ook pas heilig. De, de, de leuke paus. Ik, ik, ik ja, kan nog steeds niet wennen aan die andere, zeg maar. Nee, Ik vind deze wel de beste, hoor. Vooral omdat hij een beetje reëel in het leven ja, staat, tenminste. Dan. En, euh, maar goed, ja, oké. Nou, wat wou ik nog veel zeggen? Uh, morgen is het Allerzielen. En dat is de dag waarop wij alle overledene dierbaren officieel herdenken in de Katholieke kerk kwamen. Ja. Dus dat is een, uh, een verschil. Ja. En vroeger, vroeger op school, weet ik nog, dat je op Allerheilige kreeg je zelfs een vrijdag. Ja. ja. Dat is eigenlijk ook niet meer. Ja. We gaan eruit. Dit was uh, Zandvoort Lunch op deze dinsdag. De 1 november 2016. Ik wens u nog een hartstikke fijne dag. En jou ook zo. In het geluid, Ruud. En ik hoop je volgende week weer te zien. Ik zal er zijn. Doe Oké. Okay. Doekie. Doekie.